We treffen onze vrienden op het moment dat ze de schouwburg verlaten. Tjee, geen weer om een hond door te jagen. Kom kinderen, om een te naar de Daar een een zou mijn deugd doen. Dat liedje kennen wij, Lambiek. Naar de kroeg voor één pintje zeker. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Echt?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 Oh, wat een schattig hondje. Is hij gewond? Leg dat beest aan de kant, biscuit. Zullen wij hem thuis verzorgen, zuske? Dat mormel komt niet in mijn wagen. Hoezo? En uw edelmoedig hart dan, Lambik? Ik had dat kunnen weten. Vlug Lambik naar Sidonia. Mijn vloer veeg jullie voeten. Maar tante. Niets te maken. Bah, wat heb jij daar in je armen? Lambiek reed dit schattige hondje aan. Dat mormel. Ah, wat ja. moest ik daarmee? Tante, je, je hebt ons geleerd, geleerd goed te zijn, te zijn voor dieren. dieren. Juist, kinderen. Laten wij hem snel verzorgen. Kom mee naar de keuken. Maar een pintje zou me best smaken. Jee.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 Jij er iets van, zuske? Geen snars. Tant is toch een fan nou, van cultuur. Ik heb er genoeg van. Mijn kop is misschien wel hol, maar nou, voor nou, mij is de maat vol. Nou, geen borrel, geen muziek en de mormel van een hond. Ik heb er genoeg van. Salut! Oh, de andere, dat mormel van een Daar ga ik heen. Yeah. Geen seconde blijf ik nog hier.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 Zijl die bloempot tegen hun hoofd. Vrees niet, Marcel Sidonia. Ik snel je te hulp. Met die kale knikker valt ook geen land te bezeilen. Ik grijp in...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 ...voor het leven zou het zijn. Ongeliefd oh, Tobias. Hey, kom eens hier, Schobiak. Wil je nog een koekje? ze tanden, hoor. Dat is vast niet goed. Ja, weer lekker. Tante is toch zo zenuwachtig? Ja, hè. Ja. Zou zij toch iets afweten... ...van dat briefje waar Lambie het over had? Allee, ik moet hier het raadsel weer eens oplossen. Een flinke sprong door het raam en klaar is Kees. Tobiasje, kom hier. Nee, ik zorg. Eerst even dat briefje halen. De avonden zijn koud. Echt het vuur flink opstoken. Tante, waar is dat briefje gebleven? Zeur eens wat minder over dat briefje.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 Goed geraden, dat was Urbanus van Weer BRT2 omroep, ja, want het is nu precies 10 minuten over acht. Verkeersinformatie. Op de E10, brussel antwerpen is ter hoogte van de uitreed Mechelen-Noord... een verkeersongeval gebeurd. Ongeval, ongeval. Aan kinderen lusten jullie een zacht gekookt eitje. Graag, tante. tante. Ik weet het zeker, zuske. Het steentje was gewikkeld in een papiertje. Je hebt gelijk, trouwens...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 ze vergeten mijn afkomst. Zodra die wandelende poedaddoos de deur uitgaat, ga ik er ook vandoor. Prima, op tijd vertrokken. Zo mis ik die belangrijke afspraak niet. Oh, een zwarte kater, ik bijt hem zijn staart af. Tant is over Tobias gestruikeld. Vlugzuske, Tant is bewusteloos. Help even mee, dan dragen we haar naar binnen. Allee, het is weer mijn fout. Wacht maar tot ik je rotkater voor goed te pakken krijg. Tobias gestruikeld. Mijn zuske en ik hebben er geprobeerd om hem naar binnen te dragen. Ja. En dan bekiek de dokter is net vertrokken. Mm -hmm. Tante heeft een hersenschudding. Ah. Kunnen jullie niet komen logeren? Oh, geen haren hoofd die daar aan denkt. Ah, kan die straat niet helpen? Op mij kunnen jullie niet langer meer rekenen. Huh, wat denkt ze wel? Ik kan helpen. Oh, ik ben een stijfkop. onmeedogend. Keihard. Biek is een ezel. Heb koffers al gepakt. Jeroem, hoe durf je? Van een marsepeine huid kan je geen steen maken. Ah, oh, Jeroem. Kijk eens wat een flinke meidwiske geworden is. Hoe maakt Marcia Sidonia uit? Oei, oei, oei. Haar hersens werden flink geklutst. Stil toch. Tante mag de eerste dagen niet spreken. Dat is gezond. Dan moet Biek grote bek houden. Schroom, het is toch fijn om terug bij oude vrienden te zijn. Kijk eens. Ze hebben zelfs een schattig hondje. Een hond. Een straathond. Tobias. Gooi dat mormel eruit. Daaruit, eruit. daaruit. Toelan, Biek. Tobias is braaf. Het is een goede hond. Of ik vertrek of Tobias? Blauwe jongen. Wacht maar. Morgen voert dat mormel jou. Het is al goed. Tobias...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 Hij wordt er verborgen en vertrotteld. Kijk eens, Tobias, wat een flinke man met profiant ik voor je heb. Blijf nou erg rustig, want Lambiek lust die rauw. Ik kom zo weer terug. Kom, kinderen. Het is bedtijd. Oké, Lambiek. Wist je, het spijt me dat Tobias weg moest. Maar er moet absolute stilte heersen. Maar Sidonia is ernstig ziek. Big bedoelt het allemaal niet zo slecht. Ik begrijp het.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 Juva heeft die stopnaald dat briefje verborgen. We moeten het vinden, want de naam van onze organisatie staat er ja, natuurlijk. Alleen kan ik ze niet aan. Ik moet je rom wekken. Oh, oh, nee. Alle tekstels, bijna verraden. Ik sla die rothand op nog. Slaat dat? Ik heb een briefje weg, mee. Ik wacht ik heb een idee. Ik... Rol dat rotbeest in een handdoek. Dan krijg hij de dus schat van de we Als ik, Wiske, geen last wil bezorgen... dan moet ik nu met supersnelle poten het huis verlaten. Er is hier iets aan de hand. Jerome, laat ik slapen. Want als er niets is, dan sla ik weer een mal figuur. Oh, oh, oh, oh, oh, daar ga ik. <siegel> oh, hij kan dat niet doen, Rotwees, <siegel> oh, Mijn rug, rotweest, marmel. Tjee, tjee, voordat ik hem hoogst persoonlijk zijn, ik omdraai, ga ik boven kijken. Wat een rotzooi heeft die keffer in Sidonia's kamer aangericht. Wees -kamer, kom hier.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 Nooit wil ik hem weer zien. Ah, ah, ah, ah, arm misker. Ah, zij wordt gestraft. En ik word beladen met alle zonden van de wereld. Uh, uh, hoe onrechtvaardig is dit bestaan toch? Geboren als een straathond. Keer ik weer terug naar het zwergersidee. Uh, het snatte straten. moorden, auto's. Lege vuilnis. Ever. Uh, salut, warme man. Salud De klare brokjes uit de blik Salut, Wiske Tobias Tobias Tobias Tobias Ach nou Wiske Ik vergeet je nooit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 Jeroen, Lambiek, tante wil jullie spreken. Ah, ma chère Sidonia. Beloof me dat jullie de politie niet zullen waarschuwen. Ik moet een groot geheim bewaren. Welk geheim? Toe Sidonia, vertel het mij. Biek met stoelen en al naar beneden brengen. Is dit op dunmig? Ik moet leren zieke mensen met rust te laten. Ja, dan ga ik weer Biske is buiten Westen En Suske ook Het ruikt hier naar geheimzinnig Heide Sharon, mijn ingedukte neus ruikt gas dan ga ik weer Sluit de kraan van het slaapgas af En haal die slang maar uit de brievenbus Ja, ze zijn alle vier in het homerland Juist Zit je gasmasker op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 Oh, oh. Ik ben uit de auto. Jerome is toch niet verdronken? De verdraai. de auto drijft. Even pols even op nemen onder water. Oh. Hier ben ik. Vissen, kietelen latenen. Ga oh. auto, Ik ben aan walsbeleien. Oh. Die scherpen kunnen we wel vergeten. Zullen we dan toch met de politie waarschuwen? Niks daarvan. Belofte gedaan. Speders buiten komen. Stop! Ik zag dat mormel. Dat onding. Wat? Bitaal! Me... Tobias! Eén van ons twee is hier te veel. Oh, ik, ik pak een planker. Ik sla hem de schedel in. Probeer me maar te raken, kale knikker. Ik hoorde die gemaskerde mannen zeggen waar de Sidonia naartoe werd gebracht. Hier, oh, mijn vader is bloeder. God, Zie, yes. Tobias is ontsnapt. Ik achtervolg je tot in het diepste van de hel. Oh, he, he, he. mag ik weten wie u bent, meneer? Stil.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 Die stropen voor zijn. Als Jeroen gelijk heeft, dan schiet die Tobias zeker dood. Nee, Tobias! Die pullenbok van de strooper gaat schieten. Nou of nooit. Ik gooi een ton tegen zijn kop. Oh, oh, oh, oh. Nou, vlucht zijn pakken. Oh, oh. Dit is het einde. Misken. Hij heeft op me geschoten. Kom, je... Oh, op dit ogenblik zoekt Tobias naar de eeuwige jachtvelden. Een borrel zal me meer dan deugd doen. Vind jou misselijk. Prost. Niet drinken. Oh ja, ja, toch ja, een flinke teur. Whiskyfles bevat vergif. De whiskyfles bevat inderdaad vergif. Jeroen, help me, ik sterf. Oh. hier aan de hand? Oh, ik dronk, vergif, en verlaat het leven, miske. Verwel, ik boet voor mijn zonde. Ik ben jaloers op Tobias. Vergeef me, miske. Vergif? Maar tante houdt er water in die fles...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 Met Sidonia. Ach, maar, Sidonia, waar ben je? Wie heeft je ontvoerd? En waarom? Wie ik praat te veel. Moet Sidonia laten spreken? Maar ik ben gezond en loop geen gevaar. Laat de politie er buiten. Dag. Oh. Ze drunden een tekst op. Maar, Sidonia werd bedreigd. En wij hebben geen enkel spoor. Niets, zelfs geen aanwijzing. Waarom nam ze ons toch niet in vertrouwen? <lacht> Ik ben een arme straathond. verraden door mijn beschermingel Wieske. Ben ik dan voor eeuwig gedoemd de ongelukkigste straathond van West-Europa te blijven? Nee. Hé, hey. spits de oren. Ik ben niet alleen met mijn verdriet. Oh, alleraardigste straathond. Help me. Bij de hondengod, een poedel met hart te en een vlinderdas in de kuifje. De heeft me eruit gegooid. met lever en gans naar de haaien. Dag en nacht heb ik gehuild van de pijn in mijn satijnen mandje. Oh, sorry. Jij hebt wel het leven van een prinses achter de rug. Oh ja. Elke dag drop, koekjes aan gebak. Ah, ah, ah, dat is slecht. Voor, Voor de, de tandjes. <laughs> Wat is jouw naam? Leuke straatlover? Uh, uh, Tobias. En eh. Uh... Ik ben geen straathond. Ik ben speurder. Oh. Overigens, hoe heet jij, charmante onbekende dame? Ah, Dolly. Dolly. Dolly. Dolly. <laughs> waar ga je naartoe, Dolly? Naar het bosje waar elke zevende nacht de sprookjes waren geland. Om alle ongelukkige honden naar het hondenparadijs te vliegen. <laughs> Word ik daar gelukkig. Ja...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 Nee, maar... Ik ruik maalse brokjes vlees. Oh. Mijn geluk kan vracht niet op. Vreet maar, Tobias. Het wordt je laatste avondmaal. Een ah! <truid> trommelvliezen. Dat schot sloeg in als een boom. Verrek! Het geweer deed het niet. Domme, hoor. Ik schoot met losse patronen. Ja, ja, ja.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 ...nou kan ik de poten nemen. De rotklok, dan ben ik de sigaar. Nee, maar dat is Tobias. Schiet raak. hij mag niet ontsnappen. Vlucht ik allemaal weg! Een flinke duik onder de kast, net hem weg. Laat Tobias maar lopen. Ga niet blijven. Stijgen. Kom, ik Gaan wil het huis. Hou me niet langer van. Dan, dan zit hij als een rat in de zool. En de kinderen en dan en dan hebben we hem beslist. Ik ziek van schrik. Nee, maar... Sidonia is hier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 Ugh, niet slecht, nee. Landrik heeft niet altijd ongeluk als hij om een bordje verzoekt. Ik ben zo eenzaam, zonder jouw een olifant. En ik wals als een flamingo. Ben behaald. Tobias. Ik ontdekte de schuilplaats van de gemaskerde Veingebouw RNA. Rosbiel is niet de Want wie is de mooiste van Zeeuwenland? Oh, Tobias Kramje. Ik ben de lazeren. ze krampen al allemaal los in uit. <tugujie> Want de gemaskerden mogen weerkeren en we dan doodschieten <laughs> Twaalf uur, middernacht, de zevende nacht Dan kunnen alle ongelukkige honden spreken Oh, ik bel Wiske Wat? Is dat nou een uur om iemand te bellen? Hallo, met wie? een grap. Wiske, tijdens de zevende nacht kan ik spreken. Meneer, lees te veel sprookjes. Uh, Wiske, herken je mijn bloffen dan niet? Tobiaske. Sorry, Wiske. Ik heb je alleen maar moeilijkheden bezorgd. Ik wil naar de sprookjeswagen die land, achter de groene weide. Niet doen. Niet doen, Tobiasje. Ik hou van je. Kom Sidonia, terug. Sidonia wordt gevangen gehouden in de Verlie, gebouw van R&A. Vaarwel, Wiske. Ga niet weg, Tobias. Waar je ook bent, Tobias. Mm. Mag ik de hoofdjes wagen vertrekken? Waar ga ja. je Ik moet wiskeren. Dankbaarheid is immers het kenmerk van straathonden.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 Sidonia, gemaskule mannen, veilinggebouw Erna. Gewoon nog eens op met die flauwekul. Honden blaffen, ze spreken niet. Zevende nacht, sprookjeswagen wagen voor hondenparadijs. Tobias kan dan praten. Voldoende onzin al, oh, hè. Trouwens, Sidonia wil niet dat hij iets ondernemen. Overigens, de wereld is aan de intelligente mensen, zoals ik, en niet aan fantasierijke meisjes. Rieske, hé, hey, je bent toch weer gezond? Waarom zit je dan daar zo te mokken? Volgende week mag Tobias de dierenkliniek verlaten. Dat is toch prachtig? Ja, maar zolang Lambiek in huis is, kan ik Tobias niet hier hebben. Zo is het. En Tobias wou naar het hondenparadijs. Geloof jij in het hondenparadijs, Jeroen? Tuurlijk, Ga gaan zelf hondenparadijs bouwen. Ja, wij, ja, wij maken samen, samen Tobias, Tobias gelukkig. maken hondenparadijs op de wei achter het ziekenhuis in aanbouw. Een fantastische wijn. Moedernem aan de antieke beur. Daar beter. Schilderijen van bekende en spontaal op de goos. Wat een drukte hier. Vlucht naar die Louis XVI kast. Iemand ziet me. Deur openen en verdwijnen.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 Terug naar het groot van achteruit kiezen halen. En nu luister of spelen. Niets, maar dan ook niets te vinden. De berekeningen kloppen niet. Ja. Beetje vervelend kriebelt neushaar. We verliezen onze tijd. Ja, rustig. Nou ja, gelukkig worden we niet meer lastiggevallen door de vrienden van Sidonia. Moet ingrijpen. Straks plant bij haar angel in mijn neus. Ha, ha! Hatschee! Wat gebeurt er hier allemaal? Een zwaar verkoude bij. Ah, toch hier. Kom, we vertrekken. Ja, de SPS-10 is er toch geen spoor. En hierom? We hadden het over SPS-10. We hebben niets van. Vergeet jullie Tobias niet? Geen getrugsel meer. Wij bouwen het schitterendste hondenparadijs ter wereld. De helaas afwezig Sidonia, verklaar ik... Je vergeet Lambiek. Lambiek die gelooft niet in sprekende honden. Lambiek, nooit erg geweest. En mag ik nou, stilte beste vrienden, ik verklaar het hondenparadijs voor geopend. Oh, oh ik, ik geloof mijn eigen ogen niet meer. Bij het klaren, pantoffels, overvolle...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 Jeroen, we worden gevolgd? Het zijn de gemaskerde mannen. Ja, willen weten waar Tobias is. Zal vol gas geven. Sneller, Jeroen. Als ze Tobias vinden, is hij dood. Het moet list verschijnen.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 Tobias is weg. Misschien kijkt hij televisie. Vanavond hem op de buis. Zijn en mijn lievelingsprogramma. Hij is niet in zoek. Doe nou, Wiske. Hij maakt vast een avondwandeling. Nee, er is hem iets overkomen. Ik voel het. Als de gemaskerde mannen, Tobias, je me niet ontvoerd hebben.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 Sidonia's over de toeren, dat maken goed, ze mag in geen geval. Wie bent u? Zet uw masker eens af. Masker. Mijn alleraardigste gezichte Masker. Vroeger werd ik nog geselecteerd voor Mr. Universe en nu ten aanval. <totstuk> <totstuk>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 Ik geef me over. Doorlopen dan. Sidonia, volgen. De situatie loopt de spuigaten uit. Even dit brutswaarsje tegen het hoofd van die carnavalsgekeilen. Ah! Vlug, Sidonia. Grijpt de pistool. Wij zijn de situatie nu, meester. Vooruit. Wij dringen het kantoor van de gemaskerde mannen binnen. Ha! Ja, meneer, mag ik mij voorstellen, lambiek...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 Wat een herrie zeg. Net op het ogenblik dat wij zo gelukkig zijn op deze vuurrode pijlen. Onze sprookjes hè, Dolly. Gelukkig, wat een sprookjespaar. Oh, Dolly, vleide zachtjes in een fluwelen pootjes.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 Probeer het met deze speciale grijp dan. De veiligheidsring is niet los te krijgen. De zaak is hopeloos. Ga raket weggooien. Niet doen, Jeroen. Het tuig kan ontploffen. Kan niemand ons aan helpen. Echt niemand? Het is beter dat jullie weggaan. Wij zullen ons opofferen. Kom, kinderen. Hoeroeperoe. Oh machteloosheid. Jeroen, we moeten ons verstand gebruiken. Dat is lang geleden, Diek. Ik had dat kunnen weten.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 Lief Tobiasje. Mensen zijn niet te vertrouwen. Mensen hebben geen respect voor straathonden. Mensen dulden geen hondenliefde. Tobiasje, de SPS-10 van kernkoppen. Kernkoppen? En wat dan nog? Wie heeft die kernkoppen ontwikkeld? Tobiasje. Ja, dus kunnen de mensen. Maar alleen jij kunt de ontsteking onschadelijk maken.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 Ons geluk is slechts een kortstandig sprookje geweest. Oh, oh, oh. Ik, ik doe het, een dolletje. Ik, ik vergeet je. Oh, ik... <tiple stil> hey. de dit, dit moet de ontstinking zijn. Als ik mijn gepitten nou maar omheen... Ja, eindelijk is er een einde ja, ja. gekomen nee, oh ja. aan dit bange avontuur. Dankjewel Tobias. Ik hou het hiervoor gezien. Wat gaat met Dolly, Zuske, Wiske, Sidonia, Jaron, Lambic, wij zijn jullie dankbaar. Wij beloven jullie de zaak stil te houden. Afgesproken. Ja. Heren, geleerden, Russen en Amerikanen.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 Ik ga Tobias vragen. Nee, dat kan niet meer. De zevende nacht is voorbij, hè? En Tobias kan nu niet meer spreken. Hun geluk is grenzeloos. Juist daarom moeten wij hem met rust laten. Ja, ik, ik sleepte me in de sprookjes. Maar toen bedacht ik me... Ja, ja. Ik dacht... Tobias laat ik nooit meer in de steek. Oh, En ik sprong uit de maag. ja. Ik was ineens helemaal te ja, Dan denk gelukkig hier bij jou Tobias. Hier in het hondenparadijs van Suske en Wiske. We zullen nooit weten wat er precies gebeurd is. Hoeft toch niet. Zij zijn gelukkig. Wij ook. Kusje. Kusje. We schat, Suske. Dit was Suske Wiske en het hondenparadijs naar het boek van Willy van der Steen. We hoorden stemmen van Sandrine van Rooij, Barbara Dieker, Marianne Rector, Paula Major, Robert albenink Tijn, Paul van Gorkum, Jan Wechter, Olaf Wijnands, Piet Ekel, Ad Hoeimans, Kees van Ooyen, Kees Broos en Frans Kokshoorn. De bewerking was van Yves Jansen en de muziek van Werner Penzaart. En de regie was in handen van Irene Poorten en verder werkte Bart van Leeuwen er hard aan.